Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Utrecht is voortijdig beëindigd nadat omstanders de demonstranten hadden bekogeld met onder meer tomaten, eieren en flessen. Zo'n 15 Pegida-aanhangers wilden bij een grote moskee in het centrum demonstreren. Maar nadat voorman Wagensveld een toespraak had gehouden, sloeg de vlam in de pan. Burgemeester Van Zane besloot toen de bijeenkomst te stoppen. De demonstranten werden met een bus afgevoerd. Daarna bleef het nog even onrustig. De film Bankier van het Verzet is in Utrecht uitgeroepen... tot de beste film van het jaar en onderscheiden met een gouden kalf. In totaal won de film van Joram Luursen vijf van de dertien kalveren... waarvoor de film genomineerd was. Ook hoofdrolspeler Jacob Derwig kreeg een gouden kalf... net als Fokkeline Ouwekerk voor beste vrouwelijke bijrol. Bankier van het Verzet sleepte ook de publieksprijs binnen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de eerste wedstrijd... in de halve finale van de play-offs... op weg naar kwalificatie voor het WK gewonnen. In Breda werd het door doelpunten van Linette Berenstein... en Janice van der Zande 2-0. Volgende week dinsdag is de terugwedstrijd. Als Nederland de tweeluik met Denemarken wint... gaat de ploeg door naar de finale van de play-offs. De winnaar daarvan mag naar het WK in Frankrijk volgend jaar. NFC Utrecht heeft thuis met 2-1 gewonnen van NAC Breda... Het was de eerste zege voor Utrecht na vijf wedstrijden zonder overwinning. De zweet Gustafsson was de matchwinner met twee doelpunten... waarvan één uit een penalty. Rosheuvel verkleine de achterstand nog, maar daar bleef het dus bij. Het weer dan. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 5 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen start zonnig, maar later neemt de bewolking toe... met kans op regen in het westen. Het wordt warm met 18 graden op de wadden... tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.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 So bear with me I love you Well, I'm fine.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 als je kapot gaat van de dorst, niet te glimlach op je aller slechtste grap. Ze is geen hittere dat van de cijfers klinkt, niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt, geen bloemetuin in bloei, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet het eind van alles.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 Het kan me ook niet schelen. Wat meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil.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 Heb jij het woord, vergeet ik u weer even mijn aandacht te geven. See